So we'll just keep on walking anyway.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 Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. En nu, vrijdagavond live.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 En toen heb ik beslissie genomen om iets anders ook te ervaren. En daarom heb ik ook beslissie genomen om naar Nederland te komen. En dat was een geleden, inderdaad. Ja, dat is alweer een hele tijd uh, geleden. En uh, wat was uh, de aanleiding uh, voor jou om naar Nederland te komen? Toen heb ik mijn middelbare school afgerond. Mm. Ik wou gewoon iets anders ervaren. En toch mm -hmm. inderdaad, als heb ik net verteld, Engels te spreken... Mm -hmm.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 Eh, ja, ik heb gewoon, toen dacht ik dat zou heel verstandig zijn als je gaat echt verhuizen naar een ander land. Toen dacht ik ja dat is echt verstandig om iets meer te weten. Toen heb ik heel veel over Nederlands gelezen. Toen heb ik ook een paar woorden, Nederlandse woorden geleerd. Dat vond ik heel erg grappig. Wat was het eerste woord dat je kende? Gezellig. <laughs> ja, het is heel moeilijk, het is heel moeilijk ja, om, de, om, te, om de hering, hè, maar ja. het ooit te herinneren. maar Ja, en dit wordt inderdaad heel moeilijk om in een Engels te vertellen. Volgens mij is dat helemaal niet echt een vertaling in een Engels. Cozy? Cozy, ja. Nee, niet helemaal. Nee, nee dat nee, is nee, toch is iets is anders ja. Ja. inderdaad. Ja. Maar dat was een van de woorden, inderdaad. Ja. ja. Gezellig. En uh, dus je, toen kwam je in Nederland. En uh, wat, uh, wat ben je, je toen gaan doen?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 En ik heb een communicatie afgerond in, in Amsterdam, eh, eh, HBO. Okay. Ja. En nu? En nu, ja, is een goede vraag. En nu, Ik was aan de reis bijna zes maanden. Ik ben naar Azië geweest en ik ben ook een vrijwilligerswerk gedaan in Cambodja. Eh, en nu ben ik aan het solliciteren. Dus ik heb beslissing genomen om iets weer iets anders te ondervaren. Daarom ben ik naar Azië geweest. En nu ben ik aan het solliciteren. Ja, en wat heb je al die maanden gedaan? Vooral gereisd? Of heb je, want je, je hebt ook vrijwilligerswerk gedaan? Ja, dat heb ik. ik ook gedaan. Maar uh, ik ben toch naar um, Maleisië geweest. Uh, Thailand, um, Vietnam, uh, Laos en uiteindelijk Cambodja. Allemaal je eentje. Ja, maar uiteindelijk ben je nooit alleen. Je gaat altijd helemaal uh, andere mensen ontmoeten. Dat ja, vind ik wel helemaal spannend. Dus als ga ik achteraf kijk, dat, uh, we zijn misschien een paar uurtjes geweest...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 ja je moet geldjes voor de dingen, dus moet ik ik ga gewoon solliciteren zo ik zo, en ik kan altijd een beide combineren, dus als je hier bent, je kan ook dus altijd een weg om, om om te helpen.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 Het is gewoon algemeen. Um, bijvoorbeeld. Die, uh, die mensen die ik al samen gewoond. Uh, mm. Die zijn ook, ook fami familie geïnteresseerd. Dus het is altijd helemaal uh, gezellig geweest. Maar dit is gewoon alleen algemeen. daar heb ik ook heel vaak ook naar andere mensen uh, gehoord. die heb ik ook zo, uh, samen, samen studie mee gedaan. Dus internationale mensen. Dat... Nederlandse mensen zijn misschien niet heel erg uh, fam uh, familie-georiënteerd. Meer ja, afstandelijk? Afstandelijk, dat hangt vanaf ook waar je woont. Uh, dan zou ik gewoon niet zeggen afstandelijk, maar misschien een minder open, gewoon algemeen. Hm. Ja, je bedoelt voor mensen van buiten? De van de familie. buitenlanders, ja inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Dat, ja. Maar dit is, dit is gewoon alleen algemeen. Is er een verschil tussen gastvrijheid hier en daar? Uh,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 Kleine zus. Uh, nou, ja. Je hebt nog meer broers of zusters? Ik heb een, een broer. Eén en broer. hij is vier jaar ouder dan ik. Ja, dus jij bent zijn kleine zus. Toch? Ik denk dat het gewoon zo blijven voor het hele leven, inderdaad. Ja. Je hebt uh, uh, speciale muziek uitgezocht? Oh, die liedje, ja. Dat ja. heb ik inderdaad gedaan, ja. ja. Wat is dat voor liedje?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 Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną Two urodę. Kocham Cię życie, poznawać pragnę Cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Chodź barwy ściemniarz. Wierzę w światełko, które rozpraszam rok. Wierzę w niezmienność, na dzień, na dzień, światełko namierze. Waarom wstarwe we mgle? Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja wstrap na skrycie. O, życie kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. Kodź barwy ściemniarz! Choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnią wzajemniasz. Kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się, o śnicie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój niepokój. Chcę jednego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że On powie, jak ja, jak ja kocham kocham kocham na ja I myślę, echy życie łeś winek, nie zamienięcie na inne. Kocham Cię życie. Poznawać, pragnę Cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja...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 Get up, aan tafel zit nu Siska Metselaar. <coughs> Siska, wie Hallo. ben jij? Wie ben ik? Dat is niks een vraag, hè? Ja, nou, uh, mijn naam is Siska en ik ben 34 jaar. Ik uh, woon al 12 jaar in Zandvoort.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 Ja, die hebben eigenlijk dezelfde um, emoties achteraf. En ook um, dezelfde frustraties. Want wat voor frustraties zijn dat? En emoties? Um, na mijn uh, ervaring vond ik het moeilijk om me weer aan te passen aan, aan de normale gang aan van zaken. Leven aan het ja. leven. Ja. Dus ja. was te gewoon? Nou, niet te gewoon. Ik vond, nee, ik vond het eigenlijk wel erg ingewikkeld, maar...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 Ja. ja, haar echte naam staat niet in, dat, oh, ja, uh, in dat het boekje. Oh, ja, dat zal ik wel, ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. En uh, aan haar had ik heel veel steun. En toen uh, zei ze tegen mij van... Nou ja, als je het aan elkaar schrijft... En wat minder warrig, want het was nogal warrig opgeschreven... <laughs> ja. Dan zou ik het toch eens proberen naar een uitgever te sturen. Ja. En dat is eerst niet gelukt hoor. Dus uh, ik ben ook een keer afgewezen. Ja. Hoe voelde dat?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 Ja, um, nou, dat is best een, uh, een heel uh, bijzonder stukje eigenlijk in het boek. Um, ik heb mijn opa ontmoet. Mijn overleden opa heb ik tijdens mijn uittreding ontmoet. En die heeft mij verteld. Dat was toch niet tijdens je uittreding, dat was toch tijdens je bijna doodervaring. Ja, ja, ja, <coughs> ja. Maar het begon met uittreden en dan voor een het later. Een paar dagen later, later, ja, later had je die uh, ja. BDE, zoals uh, je ja. ze allemaal afkorten. Ja. ja.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 kan ik iets geven aan een ander. Maar het is er niet noodzakelijk elke keer. Hmm. Siska, op een gegeven moment beschrijf je... Hè, dat je naar een medium gaat in uh, Alkmaar. Hè. En ja. Dat vond ik een grappig stukje, omdat... Zij vergelijkt iemand je daar met minestronen soep? Ja. ja. ja. En uh, daarin uh, hè, dan wordt het beschreven dat je helder horend. Uh, help me even. Ja, helder helderwetend. helder wetend. Helder En helder horend. En dus dat je dat, hè, hij zegt daar van, uh, dat je heel veel talent hebt. Hè, ja. Maar dat het nog meer of ja, gestroomlijnd of meer ontwikkeld? Of, uh, ja, ik moest ook wel zelf gaan ontdekken um, waar bij mij dan.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 Laat het ons weten, dan zul je ongetwijfeld nog een keer uitnodigen. En gaan we dit interessante gesprek verder voortzetten. Nou, heel graag. tussen bedankt voor je komst. Ja, hartelijk bedankt. En veel nee. succes. Bedankt dat ik mocht komen. Ja. Dit was het Cultuur en Kunst- en Cultuurcafé van 12 februari 2010. Gepresenteerd door Margo Oost-Indie en Tom Hendricks. En op de achtergrond, Floris Faber maakt wat muziek. Ja, niet. is verkouden. Roy Haldeman deed de techniek. Graag tot de volgende keer. No so one we'll for you.